Goedemiddag. Ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De kersverse NAVO-baas Mark Rutte vindt dat Oekraïne thuis hoort in de NAVO. Dat heeft hij net in een toespraak gezegd. Rutte vindt dat Oekraïne militair moet worden gesteund in de oorlog tegen Rusland. Volgens hem is dat cruciaal voor de veiligheid in Europa. There can be no lasting security in Europe without a strong, independent Ukraine. And we must sustain this support into the future. Because Ukraine's rightful place is in NATO. Ja, Rutte heeft net officieel het stokje overgenomen van Jens Stoltenberg. Die was tien jaar secretaris-generaal van de NAVO. De Noor zegt dat hij met gemengde gevoelens vertrekt... maar dat hij de NAVO in goede handen achterlaat. Een harde knal gisteravond laat in een woonwijk in Lelystad. Deze bewoonster is er helemaal klaar mee, want het was niet de eerste keer dat ze zich rotschok. De laatste keer is een paar maanden geleden hier al gebeurd. Uh, nog een keer hetzelfde huis is al gebeurd. Uh, het blijft hier maar doorgaan. Ik dacht dat wij wonen in een rustige wijk in de Borten, maar ik ben bang van niet. Ik denk dat hier ook de camera's mogen staan. Ik slaap niet meer met mijn gezin. Ja, voor zover bekend raakte er niemand gewond. De straat is afgezet met linten en pionnen. PSV moet Joey Veerman langer missen. Het was al bekend dat de middenvelder het Champions League-duel vanavond met Sporting mist. En nu blijkt dat hij een maand aan de kant zit met een liesblessure. blessure. Dit weekend liep Veerman die blessure op. Na 70 minuten moest hij het veld af. En online gokkers kunnen niet meer onbeperkt geld inzetten. Per site geldt er een max van 700 euro per maand. En ook krijgen spelers elk half uur een pop-up te zien... die ze waarschuwt voor de gevaren van gokken. Zo moet worden voorkomen dat mensen verslaafd raken. De directeur van deze verslavingsinstelling hoopt dat de nieuwe regels wat doen... al heeft hij er weinig vertrouwen in. Wij zien echt de gokverslaving hand over hand toenemen. Met nog daarbij dat ze gemiddelde leeftijd veel jonger is... Spelen is, uh, van 20, 24, 26 jaar met 50, 70, 100.000 euro schuld is geen uitzondering. Ja, als mensen inderdaad verslaafd raken aan gokken en daarvoor moeten worden behandeld... zouden de goksites daarvoor moeten betalen, vindt hij. Het weer in het zuiden af en toe droog. In de rest van het land een natte dag met veel regen bij 13 tot max 15 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUD. De ochtendspits is aan het oplossen, toch staan er nog wel een paar wat langere files, zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoopen de Nieuwe Meer 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A10 de Ring van Amsterdam, de A10 Noord, tussen de afrit Volendam en de kontunel 6 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. En op de N247 van Hoorn naar Amsterdam, tussen Broek en Waterland en de A10 4 kilometer met 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland? Een heerlijke grappige gezelligheid en service combineert.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 And me. More things than what they used to be Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De aanvallen van het Israëlische leger op het zuiden van Libanon zijn volgens Israël beperkte, gerichte acties tegen doelen van Hezbollah. Het grondoffensief begon vannacht en vindt vooral plaats in het grensgebied van Libanon en Israël. De vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog, die bij Budding is gevonden, is veilig ontmanteld. De bewoners van 16 huizen kunnen nu weer terug en tussen Utrecht en Driebergen-Zeist is het treinverkeer weer hervat. Zo'n 100 mensen zijn de afgelopen nacht begonnen aan de langste cruise ooit. Het schip vertrok vanuit Ierland en zal in drie jaar tijd meer dan 400 havens aanmeren. En het weer, zo'n 15 graden met op veel plekken regen, vanuit het zuiden klaart het langzaam weer wat op. they do Oh, no. I What you gonna do when you can't say no? And I'm gonna stop the show, boy, I really need to know it. How you gonna act? How you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no? And I'm gonna stop the show, boy, I really need to know it. How you gonna act? How you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? There's no need to be mundane about the past. I'll be asleep, cause that shit did not last. Oh, I know how woman will try to game you don't get caught up because, baby, you What is it that she wants? What is it that she wants? what is it that she needs? she, she, she, she, she need, hear me, about a friend who said that you just bought for me? No, for she me, didn't have no kids Didn't no kids. share no mutual friends no, no, And no, you no, told me that you. she turn trick when you're.